Kijk voor al onze services op hoornbach.nl slash service. 538 nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. Zo'n beetje overal in het land is er kans op gevaarlijke situaties... door sneeuwbuien en daarom heeft het KNMI-code oranje afgegeven. De NS rijdt met een winterdienstregeling... en op Schiphol zijn vandaag 800 vluchten geschrapt. En ook Rotterdam de Heek Airport heeft tot 10 uur alle vluchten gecanceld... maar dat zijn er nog niet zoveel. Groenland staat nog steeds op de verlanglijst van president Trump... en nu overweegt hij zelfs om het leger in te zetten. Trump aast op Groenland, dat van Denemarken is... om Rusland af te schrikken en vanwege de delftstoffen. Maar de Wall Street Journal schrijft dat het zo'n vaart nog niet loopt... Trump zou Groenland willen kopen. En het lukt starters steeds vaker om een huis te kopen. Bij de hypotheker zijn de laatste maanden meer aanvragen... voor een hypotheek binnengekomen van mensen... die voor het allereerst een huis kopen. En dat komt doordat er meer woningen voor starters op de markt zijn... omdat veel in de verkoop gaan. En ook is de koopkracht gestegen. Gaan we naar het weer. Vandaag valt dus in het hele land... sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Maar het voelt wel wat kouder aan... door de matige tot krachtige zuidenwind. Tot over het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentine. Dan uh, de files. En waar die staan, weet ik. Ja, het, uh, het gaat nu al op, uh, flink oplopen. 97 files, maar vooral veel files op N-wegen. Dus die nemen, we, die nemen we ook even mee. A4 naar Rotterdam bij de Keteltunnel 46 minuten. De N57 middelburg ouddorp Bij Delta Park Niltje Jans 19. A58 de op zoon bij Stellenplas 16. N59, Hellegatsplein zierikzee bij Steenberg 16 minuten. De N59, Hellegatsplein zierikzee maar dan de andere kant op... ...bij Kerkwerven 19. De N210, Schoonover rotterdam bij Rotterdam Centrum 22. De N215, Stellendam-Oude Tongen bij Nieuwe Tongen... ...de vertraging 25 minuten. En de laatste is de N223, Hoek van Hollands-Delft... ...bij Schipluiden 29 minuten.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 ja, de leukste van Nederland, hè? 6 8. Goedemorgen, welkom tot 10 uur bij je met nu Maal Smith. Dit is Steen Radio 538. De hele collectie waanzin die, ja, die in feite gebruikt wordt om een schitterend medium te vullen met onzin. We rijden met je mee. Vars voor de ochtendsfiets. De 538 Ochtendshow. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever. I'm waiting waiting En daarmee is het tien over acht geworden. Goedemorgen. Dit, dit, dit, dit is de 538 Ochtendshow. Het is woensdagochtend 7 januari 2026. En, uh, ja, nieuws voor vanochtend, dat zal je niet ontgaan zijn. Uh, winterse omstandigheden in Nederland. En die zorgen voor veel geannuleerde vluchten op schippen onder andere. Lange rijen ook daar op de luchthaven. Volgens een woordvoerder van uh, de luchthaven wordt er momenteel uh, het uh, merendeel van de vluchten uh, geschrapt. En dat geldt ook voor deze ochtend. Tussen 7 en 11 verwachten we op basis van het huidig weerbeeld. Is dat er echt veel sneeuw gaat vallen. Dus uh, tussen 7 en 11 zullen er sowieso niet meer dan 5 vluchten kunnen aankomen en kunnen vertrekken. En we verwachten in totaal omdat er zo ongeveer 800 vluchten geannuleerd gaan worden. Mijn helemaal dat is zo'n beetje alles, maar vijf vluchten ja, die aan die kunnen komen. Ja, en uh, die die ice is op toch? Ja. Ja, het schijnt een ding te zijn, ja. Dat ja. Op een gegeven moment, iemand uh, af en toe kijken zoals in die tank, weet je wel. Ja. Zo van, uh, nee, doe op. je nog even die klep open. Dus je ziet op een gegeven moment, nou, we verbruiken best veel op een dag. Wellicht ja. moeten we het een beetje... Ik erop, denk uh, dat we het zo onderschatten, jongens. Nee, maar er, jongens. Is een, uh, er is dus een partij in Duitsland waar dat vandaan moet komen. Ja. En die houdt het nu vast. Ja. Ja. Ik denk om de prijs ook te gaan. mij, uh, de, de, ze zijn er nu zelf aan het halen, met vrachtauto's. Oh, serieus? Oh, Schiphol zelf. Ja, en zijn mij hebben ze nu de eerste tankwagen vol met dat spul... wat weer onderweg is naar Schiphol. ik heb idee dat bij die grote bedrijven, dus de Nederlandse spoorwegen en bij Schiphol, het loopt daar niet op rolletjes. Uh, dat kan je zeggen, ja. Maar goed, ik geloof in dit geval is het de KLM is dan weer verantwoordelijk hè, voor dat hele ijsprotocol. Ja, ja, ja. Het is operatie Iceman heet het, maar, ieder, maar er schijnt een heel protocol te zijn, maar dat zijn ze een beetje vergeten. Dat is omdat het al een tijd niet is gebeurd. Tim, weet niemand precies ja, wat ze moeten als doen. Als jij een kroeg hebt, weet je, met allemaal tappies en dan speciaal bier. bier en op een gegeven moment schud je nog een keer aan dat fus, denk je, hey, hey, wat, dat fus wat, is best bijna leeg. Weet je wat, ik ga even naar de kelder, ja. dan ga ik alvast even een nieuw fust. Ja. Ja. Ja, ja. of als jij bij de Albert Heijn vak aan het vullen... nou oh de de diepvriesspinazie hey. die is een beetje nou, die gaat hard zeg weet nah. je wat Stel, je ja. bent een bakker. Ja. <hijnen> dan ben je, sowieso, ben je sowieso een held. Want je bent gewoon nu lekker ja. aan het werken. Eén ding ben je al: Hé, die gezandjes. Nou, dan ga je bakken. Ja, nee, de maar bakker weet. weet... Niet? Die staan zo al het vliegtuig te spuiten. Hey, het is op. Dat ja. is op. Dan moet daar die Dan Matthijs van Nieuwkerk. Die schrijft tegenwoordig elke dag een nieuwsbrief. En daarin noemt hij Wilfred Gené de beste talkshow-host van Nederland. Nou, dat is een mooi compliment natuurlijk. Wilfred heeft inmiddels gereageerd. En een reactie gaf hij aan RTL Boulevard op deze mooie woorden. Naar in eerste plaats is het al om Komt te zien hoeveel impact het heeft als Matthijs van Nieuwkerk iets roept of schrijft. Want ik heb ongelooflijk veel reacties gehad. En daarnaast is het natuurlijk hartstikke bijzonder dat iemand uit het vak, zeker even de grootste uit het vak, zoiets aardigs over je zegt. Prachtig compliment. En dat, uh, dat waardeer ik ze. Vind ik echt heel bijzonder. Nou, oh dus, uh, ja, maar ik wil... eigenlijk wil van Nieuwkerk daar lekker aan tafel gaan zitten nou, uh, Dan moeten ze dat doen. Nou, dat, dat Voor mij hebben ze dat een keer gevraagd. Ja. En die wilden niet. Ah, maar dan heb zelf. je eigenlijk twee talkshows host aan één tafel. Dat, ik ja. weet niet of dat gaat nou, werken. Weet je wie goed is die Victor Vlam? Wat is die goed? Maar hè? die zegt alles, hè? Fantastisch. Maar joh. jij was, ik kan me herinneren, ja. een maand of ja, twee geleden... Cremaar. was ik. jij echt, jij was uh, <laughs> ik ja. zeer fel over Vel Victor Vlam. Hij had gisteravond een fantastische uh, speech, zeg maar, speech over, over uh, Eloïse van Oranje en ja. die uh, verschrikkelijke Laurentine. Nou, dat moet je terug horen. Ja, dat, dat is nou. zo verschrikkelijk goed. Ik ga dat even opzoeken, uh, Victor Vlam, zeg jij. Maar goed, uh, overigens is Wilfred aanstaande vrijdag uh, hier bij ons gast in deze radioshow. Hij gaat toch ook niet zingen, hè? Uh, hij gaat zingen. Oh, nee. oh. Hij, heeft een, uh, hij oh. heeft een plaat gemaakt. En die komt Die vrijdag. Komt hij, oh. hier. Ik hoop dat de stil nog even aanhoudt. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat kunnen we meteen even vragen aan Weerman Dennis Wild van SBS. Dennis, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, want de grote vraag is natuurlijk... we zijn aan alle kanten gewaarschuwd voor deze ja, uh, ochtend des doods... want zo lijkt het een beetje als je <lacht> de kranten oh. en de websites bekijkt. Maar is, vooralsnog valt het iets mee... Snowmageddon. Ja. <laughs> nou, het, het, het valt mee. Het, het is langdurig, dat is het. En daardoor valt er in het hele land zeker zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw. Het sneeuwt ook al in vrijwel het hele land. Alleen in het oosten nog niet. Bij mij is het droog. Ik ben er nog even met de hond uit geweest. Lekker even genoten van de ijzige kou, want er waait wel een stevige wind. Zeker aan zee, zelfs stormachtig. Waardoor het ja, zo aanvoelt als matige tot zelfs lokaal strenge vorst. Oh. Maar het dooit lichtjes langs de Kust en daar valt uh, ook een beetje natte sneeuw en regen. Maar op de meeste plaatsen is het gewoon sneeuw en het sneeuwt gewoon de hele dag door. Net oh. dus die stevige wind erbij. Dan komt die sneeuw dus uh, ja vaker horizontaal voorbij, dan dat het uh, van boven naar beneden valt. En het zicht, ja, is dan ook echt ah. af en toe echt belabberd. Oké, okay, dus er zijn echt wel uh, stukken in Nederland waar het helemaal niet mee valt op dit moment. Nee, zeker, zeker. En uh, nou ja, ik uh, lees natuurlijk ook de berichten en het verkeer dat langzaam, uh, want het, uh, ja, de ochtendspits is wat later op gang gekomen. Maar wat ook al redelijk vast uh, komt te zitten. En vanavond uh, sneeuwt het vooral nog in het oosten van het land. Dus uh, ja, ook daar tijdens de avondspits uh, ja, veel ongemakken. Uh, op andere plaatsen wordt het wel droger. Komt de dooi wat meer het land binnen? Dus ook uh, wat ja, winterse buien met natte sneeuw of regen. En ja. dat kan ook bevriezen hè natuurlijk op een bevroren oh. ondergrond, dus oh. dat geeft dan ook weer plaatselijk uh, verraderlijke gladheid en uh, komt er komt ook nog een beetje mist die erbij gaat vormen oh, okay. door die lucht. dus ja, al met de, al geen fijne omstandigheden. <lacht> nee, nou ja, dan is de grote vraag, Dennis, tot wanneer houden we dit winter weer? Ja, dat is uh, ook volgens de uh, verschillende weermodellen echt de vraag. Maar zoals het er nu uitziet, uh, is het donderdag dan eventjes spreekwoordelijk de stilte na de sneeuwstorm. Maar al snel in de middag en avond neemt dan vanuit het zuiden de bewolking toe en gaat het ook weer sneeuw en regenen. Maar wel een aanval. Dat is vrijdag ook een beetje het geval met soms sneeuw, soms regen, een stevige wind. Ja, en dan komt de kou gewoon in het weekend weer vol terug met uh, ja, hele stevige vorst. Echt winterse prikkelen, dus nog steeds gevaar voor gladheid. En het lijkt begin volgende week gewoon gaan te houden. Oké, okay, nou, we moeten ons voorbereiden op nog een aantal winterdagen dus. Uh, Dennis Wild, dank je wel voor deze weersupdate. Uh, overigens krijg ik uit Zeeland nu echt wel heel veel berichten. Daar zeggen ze, ik heb in de afgelopen 20 jaar niet zoveel sneller oh, voorbij gezien. Het schijnt daar echt wel heel heftig te zijn. Dus uh, waar je ook bent... Doe een klein beetje voorzichtig. foto's, hè? En stuur foto's, vinden we leuk om te zien. Sowieso van sneeuwpoppen, maar ook van de sneeuwomstandigheden Alles. op dit moment. Want het is een, uh, ja, een witte dag vandaag, de Witte Woensdag. Luister even naar wat Sven daar ooit over zon. We wachten met z'n allen in een lange rij. De wegen zijn weer wit, dat komt door die sneeuwpartij. Als staan we in de file en we steeds weg. De accu is weer Maar vallen de vlokken gaan weer rond Er ligt hier al een meter Dat is toch niet gezond Het hele land is stil Door al die vlokken sneeuw te gaan en doe voorzichtig op de weg. Zometeen jouw kans op kaarten voor de vrienden van Amstel, want die gaan we weggeven. Hoor je zometeen de bel, dan mag je bellen en win je ze vier stuks. om negen voor half negen. Wij hebben gezegd dat wij zo rond, uh, ja, kwart over van, acht... Kwart van zouden we de bel laten horen maar, voor de vrienden van Amsterdam. Ja, maar door de sneeuw. Het is allemaal ietsje laat. <laughs> alles is vertraagd. Alles is vertraagd, de bel ook, maar daar is-ie. Ja. Ja. Hey, ik zou zeggen, pak de telefoon en bel 0909-30538... als je het leuk vindt om naar Vrienden van Amstel te gaan. En ik weet vrijwel zeker dat je dat leuk vindt. Dus 0909 3058. Ja. En je gaat niet alleen, je mag drie van je beste vrienden of vriendinnen meenemen. Want dat zijn de vrienden van Amsterdam. 0909 3538. Radio 53 I had Naar de vrienden van Amstel Live. Ah, wie wil dat nou niet? Aanstaande oh. vrijdag gaat het los in uh, Rotterdam Ahoy. En dan gaan ze weer een keer of ja, zijn, 15 of zo, denk ik, achter elkaar. Uh, 14 volgens mij. Hoeveel? 14 dan. 14. 14. 14 keer. Zaterdag staan. gaat ook volgend jaar in de verkoop, hè? Uh, dan kan je nu al kaarten kopen. Zaterdag, ja. ja. Nou, uh, sowieso is het natuurlijk leuk als je deze editie er dan wel bent. Een deel van de line-up is inmiddels uh, bekendgemaakt. Het en het programma. Fleming, Rolf Sanchez, Cloud. Yves Berensen. Uh, ja, Mo. Nou, in ieder geval een geweldige. Douwe Bob. Hier, dat bedoel ik, ja. Dat, je weet bij Vrienden van Amstel... dat gaat me door en dat gaat me door. Ja. En leuk natuurlijk ook de kruisbestuivingen die daar ieder jaar weer ontstaan op het podium. Uh, Voorprogramma Aanstaande Vrijdag worden jullie verzorgd, geloof ik. Jullie ja. staan daar de boel op te warmen. Eigenlijk openen jullie dit jaar Vrienden van Amstel, als ja. je het uh, wel beschouwt. Ja, ja. ja. <lacht> is toch leuk. Als je erbij wilt zijn, samen met drie van je beste vrienden of vriendinnen... dan is het bellen geblazen als je de bel hoort. En Gabi, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jij had nog helemaal geen kaartjes. Nee, nog helemaal niet, maar nu wel, hoop ik. Ah, ben je wel eens geweest? Nog nooit. Echt? Oh. Nee, nog nooit. Oh, maar ik weet zeker, jij hebt allemaal mensen om je heen die dan wel zijn geweest... en die dan iedere keer gaan vertellen hoe leuk het is. Ja, daarom moet ik er een keer naartoe, toch? Ja, zo irritant. Iedereen enthousiasmeert elke keer. Ja, ik, ik snap het helemaal. Uh, lastig om elkaar te komen, maar 538 is daar om uh, de helpende hand te bieden. Hoppakee, Gabi, jij wint. Yeah! Niet één, niet twee, niet drie, maar vier kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Woe, yay, eindelijk. En deze prijs wordt je aangeboden door Amstel Bier. Oh, nou lekker, daar hou ik ook nog van. Nou, kijk aan, een win-win-situatie. <laughs> Daarom. Ga veel plezier, hè? Nou, dankjewel. Oké, okay, je bent erbij. En uh, ja, voor uh, de rest van de luisteraars geldt, lekker blijven luisteren. Hoor je de bel en dat kan in elk programma gebeuren. Dan mag je proberen om die kaarten te scoren. Wij zijn ondertussen druk op zoek naar de mooiste kerstbomen, of zo, kerstbomen, het mooiste sneeuwpoppen van Nederland. We hebben een sneeuwpop challenge hebben wij in het leven oh, genomen. Ik wou, zou het gewoon het NK sneeuwpoppen bouwen noemen. Er komen zo verschrikkelijk veel foto's binnen van prachtige sneeuwmannen, en sneeuwvrouwen. Heb jij er ook een gemaakt? Dan kan je hem insturen via de app of via onze Instagram pagina. Check me eventjes. Dat is 538 Pochtenshow. En dan kun je je mooie creatie insturen. Vrijdag ruiken wij daar een officiële prijs voor uit. Kun je dus nog meer prijzen winnen. En uh, het laatste nieuws zit eraan te komen. Ja, dat er hef, gaat een heel opmerkelijk filmpje viral. Ik vertel zo meer. Oh ja, we moeten het even hebben over een uh, huwelijk dat is gesloten, of eigenlijk niet is gesloten. Uh, want uh, de, de trouwambtenaar in kwestie heeft ChatGPT gebruikt voor de speech. Mocht? Ja, uh, is wat essentiële woorden vergeten? Huwelijk is gisteren officieel ontbonden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 Ga voor 1 gie glasvezel met wifi 7 en tv nu 12 maanden voor maar 30 euro per maand. Jij ook nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. ja Goedemorgen, de ochtendshow en het weer van vandaag. Nou, code oranje door de sneeuwval. Uh, vanochtend beginnen we bewolkt. Het gaat ook de hele dag eigenlijk sneeuw op veel plaatsen De temperatuur ligt tussen de min 1 en de plus 3 graden. En hoe het er momenteel op de weg ja. aan toe gaat, dat weet Rick. Het is sowieso de drukste ochtendspits van dit jaar, maar uh, het zijn ook uh, veel uh, N-wegen. We beginnen nu met de A4, daarna Rotterdam bij de Keteltunnel, 42 minuten vertraging. En 57 Ouddorp middelburg bij Roompot-Sluis, 18 minuten. En 59 Herdergadsplein-Zierikzee bij kerk 21 minuten. En 61 Schoondijken-Terneuze bij Hoek, 18 minuten. Het is vooral Zeeland, hè, heel veel sneeuw. En 209 Hazerswoude-Rotterdam bij Berko en Roderijs 24 minuten. Dan de N211, Hoek van Holland, Den Haag... bij Wateringseveld, 18. N215, Stellendam, Oude Tongen... bij Nieuwe Tongen, 24 minuten. En de weg is daar dicht. Dan de N215, Oude Tongen, Stellendam... bij Melle 20 minuten. De N217, Doordrecht Spijkenissen... bij Nieuw-Beijerland, 30 minuten. En de laatste is de N217... Spijkenissen, Doordrecht bij Puttershoek, 23 minuten. Het is vijf over half negen. Tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws... Vloeding, goedemorgen. De NS heeft de winterdienstregeling ingezet... en dat betekent dat er minder treinen rijden... maar ze rijden dus wel, duurt alleen wat langer. In onder meer Den Haag, Rotterdam en Utrecht... en heel Friesland rijden geen bussen. Het lukt starters steeds vaker om een huis te kopen. Bij de hypotheker zijn de laatste maanden... meer aanvragen voor een hypotheek binnengekomen... van mensen die voor het eerst een huis kopen. En dat komt doordat er meer woningen voor starters op de markt zijn... omdat heel veel huurhuizen in de verkoop gaan. Meer dan duizend reizigers van wie de vlucht is gecanceld... hebben op Schiphol overnacht... Al dagenlang gaan er telkens honderden vluchten niet door. En vannacht de Schiphol voor het eerst veldbedden neer... voor gestrande reizigers. Ja, en daarover gesproken. Het is natuurlijk al dagen kommer en kwel in de vertrekhalen van Schiphol. Deze week wordt het ook wel Schiphel genoemd. Maar buiten op het platform, daar is het dus dolle pret... een video van een grondmedewerker van Schiphol... die een sneeuwpop in elkaar knutselt naast een vliegtuig. Gaat nu de hele wereld over. Ach. En je ziet ook andere medewerkers een sneeuwballengevecht... Houden. Ze hebben echt heel veel lol daar. Ja. Ja, Vind je dat gepast het... of juist... Ja, ja, maar je moet toch ook wat. Nee, ik vrouw, je nee, moet nee, toch wat. Ja, jawel, maar als je daar, zoals heel veel mensen... Voor ja. oh, die gast is het ook super vervelend. Die willen ook het liefst natuurlijk, natuurlijk dat iedereen... met ja, het ja, vele gezegd naar nou, de, de luchthaven verlaat. Ja, ze zitten natuurlijk te wachten op die vloeistof... die maar niet... die, ja, die, die, niet die ijs, uh, ja. Maar je hoort ook veel klachten dat mensen... gewoon echt niks horen. Geen nee, even, nee en, dat is super en, vervelend. Ze dus krijgen een bon voor ja, een sinaas en een en, en, en, en mars. Maar voor ik zat rest... zondag uh, vast uh, in Oslo... en ik kreeg uiteindelijk na 3,5 uur... of zo vier uur een keer een appje van KLM... van joh, je vlucht is vertraagd. Oh. Ik nou! Dat is fijn, wat? Kan je ergens gaan uh, een lunchje doen? Of wij mag... kregen per persoon, maar daar, daar zijn voor mij afspraken... maar daar heb je geen reet aan. En daar ah, gaat ja. het ook helemaal niet om. Nou, ja. wij, kregen, wij konden een tientje per persoon uitgeven. Maar dat is om een luchtvaart. Op een vlie, vliegveld ja. is, het, is een tientje niks. Een druppel uh, op een groeiende plaat. plaat. Ja. Dat is, ja. Daar moet je vervolgens zelf nog, uh, weet ik veel wat, op bijleggen. Ja. Dus dat is er maar goed, weet je. Je wil uiteindelijk gewoon... Uh, je wil naar huis. Je wil naar huis. Wil naar huis. Ja. Dus, dus ik heb liever geen tientje... En, <laughs> Je ja. kan vliegen, dan dat je daar zit en, uh, en een bonnetje krijgt. Maar er zijn ja. dus mensen die zijn echt al vijf, zes dagen nu aan het ja. wachten op een vlucht. En die, en die in... hebben hun koffer al ingecheckt. Ja, dus dat, dat is ook, ook nog een ding. spullen. Ja, heel vervelend. Ah, want het nieuwste, die zeiden dat net ook. Hè, zijn er zijn nu heel veel mensen, bijvoorbeeld, die zitten in Londen vast. Of weet je wel, ja. ergens. Maar de, die moeten dadelijk al niet allemaal hierheen komen. Maar zijn die vliegtuigen wel beschikbaar? Nee, je moet extra vluchten in gaan zetten. Ja, maar dat je, ja. je, moet, je moet een keer een extra kist die kant op sturen om die mensen terug te halen. Want ja, dat was je... nooit... Het is bijna niet ertoe, man. Nou ja, het, uiteindelijk komt het wel weer goed. Maar het is uh, als je daar elke dag. Dat is vaak die mensen die gaan naar de luchthaven. In de veronderstelling vanmiddag je gaat mijn vlog ja. er naartoe. En die, die staan dan weer in de rij. En dan krijgen ze weer halverwege de dag te horen: Nee, gaan we weer terug. Want het, we gaan het morgen weer proberen. Ja, bizar. Wat ook de mensen nu op Curaçao laten zeggen: Dit weekend kon je niet weg omdat uh, het luchtruim gesloten was. En die zitten nu met het probleem: ze yeah. kunnen niet weg omdat er niet geland kan worden op Schiphol. Dus je nou zit moet daar... ik wel zeggen, als je op Curaçao zit. Nee, ik ja. zou daar ja. nog even blijven zitten. Het is echt het is nee. druk. Het is echt je ja. wil naar huis. Alles gaat door ook, weet je wel. Veel mensen met kinderen ook bijvoorbeeld die... Uh... School, weg Ja, ja vorige uh... begin de toetsweken, is dat niet al deze week gaande? Nee, ik dacht bijvoorbeeld bij maandag. Oh, oké. Okay. Nou, momenteel is de grootste techbeurs van de wereld aan de gang. En dat is in Las Vegas. En waar draait het nou dit jaar vooral om? Bijvoorbeeld om slimme brillen waarmee je dus kunt navigeren. Stel, je staat in een straat. Je kijkt naar de straatnaam op ja. dat bordje. En dan zeg je gewoon waar, waar je naartoe wilt. En hij navigeert je zo naar het juiste adres. Geweldig. En ze kunnen ook bellen en vertalen en lezen en googlen. Boodschappen halen. <lacht> <lacht> Wat? Boodschappen halen. Nou ja, je hebt dus ook mensachtige robots die dat dus inderdaad kunnen. Schroeven aandraaien, popcorn uitdelen, de keuken opruimen... een partijtje boksen. Ja, het, het is wel leuk allemaal. Hoor. Ja, het liefst allemaal tegelijk. Ja. Ja. Zelfrijdende auto's en nou ja, fantastisch lijkt me dat. Uh, perfecte plaatje, wil je nog weten wie er mee gaat? Oh ja, gaan? dat is altijd leuk. Ja. Quintie Trusvel, Charles Groenhuizen, Danny Vroger en Gwen van Poorten... doen mee aan het nieuwe seizoen. Uh, ze gaan dit jaar de opnames in Vietnam uh, houden... Oh. En uh, Jan Kooijman zit erin, Jurgen Rijman... Jelka van Houten, Kelly de Vries... en uh, Tobias Kamman, die kennen jullie Wie is misschien is Kelly de over. Vries. Kelly de Vries, de dochter van Peter oh, de Vries. Oh, ja, ja, ja. Uh, en ik heb wel het idee uh, te... dat Danny Vroger de nieuwe... Uh, die kan je voor elke spelshow vragen. Ja. ja. Ik ja, heb die die... het idee dat hij in elke... Uh, ja, ja. In elke show zit. En volgens mij is dit het enige programma waar ze ook geen moeite hoeven te doen om kandidaten te, te regelen. Het is ook een heel ja. Perfecte plaatje. is echt Iedereen staan ze voor in de rij om daaraan mee te maken. Ja, zou ik ook wel mee willen doen. Nou, kijk ja, maar je hebt maar één oog die je. La Laat je niet gek maken. Uh, straks uh, moeten wij het even hebben over een huwelijk in uh, Nederland. Ja, je, je gelooft het niet, maar dat is gesloten middels chatgpt. Tenminste, de tekst die werd uitgesproken door de ambtenaar. En de rechter heeft nu gezegd, dat is daardoor niet geldig. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Na, Stamber. Shotgun with you yeah. Two hearts in the fast lane We had big dreams in blue yeah. Playing straight child of mine And I still feel that line Where are you now? Where are you now?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 Run around my head You're just like my favorite song Going it's run around my head Like my favorite song Going run around my head een beetje geluk mag je vandaag van de baas thuiswerken. Heb je pech of ja, heb je een beroep waarbij het gewoon niet anders kan... dan ben je op dit moment onderweg. Uh, laten we even kijken, Rick, waar op dit moment langs de langste file staat. Ja, dat is uh, de file op de A4 Den Haag-Rotterdam... bij de Keteltunnel. Daar is het uh, nu 49 minuten. We hebben trouwens hier een livestream erbij. Uh, uh... Ja, dat zijn Rijkswaterstaat-camera's. Uh... Uh, en ik moet zeggen, mensen houden zich goed aan. Netjes, de snel, hoor. En er wordt uh, rustig gereden. Het is niet overdreven druk. Ja. Ja, je kan maar beter iets later komen dan er helemaal niet. Dus neem je tijd voor de rit vanochtend. Code oranje is van kracht. Dan even heel iets anders. Opvallend nieuws over een huwelijk vorig jaar in Zwolle. Een rechter die heeft nu een streep door dat huwelijk gezet... omdat de toespraak van de trouwambtenaar niet aan de wet voldeed. De toespraak die werd geschreven in ChatGPT. Ja. En er zijn dan een aantal zinnen die dien je uit te spreken als trouwambtenaar. Ik wist dat helemaal niet. Nou ja, dus ook niet. En op het moment dat je dat niet doet, dan kan dus zo Wat blijkt het, uh, het huwelijk onwettig worden verklaard. Maar dan heeft uiteindelijk iemand eens dus naar de rechter gegaan en gezegd van joh... Nou, er zat, uh, naar het schijnt, ook een andere ambtenaar in de zaal. Ach, nee. En, hey, en die heeft uh, blijkbaar... Snitcher. Die heeft uh, aan, aan de bel oh, getroffen. de Snitcher? Ja, dat, uh, dat vertelt het verhaal niet. Misschien wel de man die we aan de telefoon ja, Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar wij dachten, we moeten toch eens even checken hoe dat nou zit. En jij ja, hebt natuurlijk in Nederland heb je heel veel babsen van die uh, ja, buitengewoon uh, trouwens van de burgerlijke stand. Ja, en die mogen dan huwelijken voltrekken. En een van die uh, bekende babsen in Nederland is Xander de ja, Xander, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, dat is zo grappig dat we hier tegenwoordig... we bellen je als trouwambtenaar en niet meer als zanger. Dat, dat gaat helemaal niet goed, natuurlijk. Nee, het is, het is heel mooi, maar het is helemaal waar wat jullie zeggen. Je moet, je moet... Ja, Er zit niet altijd een ambtenaar of een bode, heet het dan, van gemeente bij. Maar vaak wel. En die checken inderdaad of je het goed doet. En je moet inderdaad bepaalde zinnen uitspreken. Anders, anders wordt het niet, ja, kan het niet... Uh, wettig worden verklaard. Ik heb het nog nooit meegemaakt... en ik heb volgens mij altijd alle zinnen goed, uh, goed uitgesproken. Ja. Want ja, die schrijf ik wel op en die, en die lees ik gewoon op... om daar geen fout in te kunnen maken. Maar wat zijn die dus, zinnen dan, die je uitdient te spreken, Xander? Ja, heel, helemaal aan het einde heb je hierbij... verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de gemeente Huttenpub dat de <laughs> jullie is vertrokken... en dat uh, jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Oh, nou, dat, dat is een zin die je na, die je na het jaar wordt moet zeggen... Ja. En, uh, ja, en, en natuurlijk moet je wel goed de namen van, uh, van, van beide uh, voorlezen. De volledige namen. Uh, en, en, maar ja. da daar heb je verschillende vormen van hoe je dat kan doen. Maar, maar die je laatste is dus echt: uh, heel Henk, Jan, Maarten, Pieter, uh, Jans ja, uh, tot uh, Derek, eeuwigheid. Ja, Alles ja. moet je opzommen. <laughs> ja, die, die, daar heb je wel wat variaties van. Maar die, die zin die ik net zei, zijn ze heel streng op. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. en als hij ja. niet wordt uitgesproken, zo blijkt dus nu... kan een rechter zeggen, uh, achteraf... Ah. van nou, oh, dit huwelijk wordt onwettig verklaard. Ja, ik vind het, ik vind het heel kinderachtig. Ja, toch? Inderdaad, wat Rick net zei, dan ben je wel een beetje een snitcher. Denk ik. Ja. Maar jij krijgt het denk ja. ik ook, als jij uiteindelijk uh, iemand in de echt gaat verbinden... dan heb je zo'n gesprek met die mensen. En dan krijg je ja. denk ik ook uh, van een van de twee... wat, oh, joh, zou je dit willen zeggen? Of zou je zus willen doen? Of je wordt een beetje kant op gestuurd toch ja. ook als Babs? Nou, je gaat wel. Kijk, bepaalde dingen leg je gewoon uit. Dat moet je doen. Ik heb toevallig nu 17 januari weer een huwelijk staan. Mm. En, uh, en die mensen heb ik al van tevoren gesproken. En kijk, je wil vooral, omdat ik ook de speech doe... wil je vooral het verhaal halen bij hun, dat je gewoon mooie... Ja, mooie aanknopingspunten hebt voor je speech. En dat, is, dat vind ik het belangrijkste. En die standaardzinnen... Nou, nog nooit heeft iemand aan mij gevraagd... Van, hoe werkt het dan precies? Nee. En, uh, dus wat moet je dan uitspreken? Dus dat, dat, dat, dat, dat gebeurt gewoon organisch. En uh, die mensen zijn nou helemaal niet meer bezig. Hoe lang doe jij dit eigenlijk al, Alexander? Dat, dat babs zijn? Ik denk een jaar of zes of zeven. Denk oh, oh. ik dat ik dit doe, zoiets zeven. En, ja. en hoeveel dat... huwelijken heb jij al gesloten? Nou, ik ben, ik ben niet uh, met alle respect voor hem, want ik vind het een hele aardige keer. Ik ben geen Dirk Zenenberg lopende band, want het is, is echt gewoon heel veel werk. Ja? Dus ik, ik heb gezegd, ik doe er één, zeg tien maximaal per jaar. Oh, ja, oh, okay. en, dan, en dan doe ik wel, zeg maar... Voor de hoofdprijs. Voor de hoofdprijs. Wat is jouw tariffaar? Nou, wat wel lekker is, het is, is, is vaak in het buitenland, en dan is het meer ceremonieel. Ik de net al getrouwd. En dan, ja, dan heb je meteen samen vaak nog goed optreden erbij. Je zit ergens. Nee, het, is, het, is, het is geen straf, maar het is vooral heel leuk om te doen. Maar het is wel veel meer werk. Kijk, ja. als ik gewoon ergens een half uur ga optreden, dan, dan uh, rij ik uh, soms anderhalf uur voor show thuis weg. En dan uh, weet je dat, dat dat is bij wijze van spreken makkelijker. Maar dit, dit is echt heel leuk. En die mensen, ik heb echt vrienden voor het leven uh, uh, vanuit die huwelijke. Dus dat is echt leuk. Er zijn heel veel mensen die ik nog zie. Mooi man. Ja, het is een uh, waanzinnige. Nee, er zijn een hoop collega's van jou ook die het doen. Maar uh, tien keer per jaar kan je uh, Xander dus ergens als, als Babs tegenkomen. En uh, naast dat jij dus zanger bent, Babs, ben jij ook nog. En we hebben je in het verleden daar wel eens over gesproken. Uh, jij was op een gegeven moment. Je, je bent een eigen onderneming gestart. Een soort techbedrijf. Ja. Ja. Je bent oortjes gaan ontwikkelen. Ja, van die oor, soort oordopjes of zo. Uh, uh, in ja, in, in, ja. Ja, in, in, ja, in voor artiesten. Uh, en, Stevie Wonder was nog de eerste? Nou, inderdaad. Ik kan me herinneren, wij, wij ja. spraken jou op een beurs. En toen had jij net Stevie Wonder aan de kraam gehad. Ik heb, ik, heb net, ik heb ze net ook weer aan de lijn gehad. Inmiddels hebben we elkaar een paar keer moeten. heb ik een paar maanden geleden in zijn studio... Uh, zes uur lang naar zijn nieuwe plaats zitten luisteren. Oh. En met elkaar gaan eten. Maar nee, ja... Joh, ik, waar? Ja, het was echt heel, het was echt heel gaaf. We hebben echt een en Ze zijn dus nu ook weer speciaal voor ons naar de CES gekomen. Toen zeiden ze, waar zijn jullie? Maar ik heb twee dagen lang in een vliegtuig op Schiphol gezeten... om oh. Lala Vegas te kopen. Oh, twee nee. dagen achter elkaar, maar het is niet gelukt. Dus, uh, dus we kunnen niet komen. We hebben nu afgesproken dat we, dat we binnen nu een maand met elkaar afspreken. Ja, want we hebben gisteren bekendgemaakt... dat we een, uh, een hele grote deal-partnership hebben met IMAX... Oh, wow. Ja, en dat is wel heel gaaf, want iedereen kent IMAX van de bioscoop... Ja. maar ze hebben ook een uh, IMAX Enhance programma ontwikkeld... omdat ze zien dat mensen veel meer gaan streamen. Maar eigenlijk ook die kwaliteit, als ze onderweg bijvoorbeeld zijn op een uh, tablet... en ja, dan willen ze gewoon dat beeld kunnen zien, dat IMAX-beeld. dan moet je dan wel een bepaalde tablet voor aanschaffen. Maar qua geluid hadden ze nog niemand. Dus we hebben samen met hen een nieuwe categorie geopend. Ja. Ze hebben Bose afgewezen, ze hebben Sony afgewezen... ze hebben bengen Olofse afgewezen. Maar, maar ze hebben niet iets toepiezoïse... We, ja, dat is echt lachen. Als enige ter wereld. En ja, daar vragen ze normaal gesproken. Vragen ze er ook 10 miljoen voor. Hè? Dan moet je gewoon 10 miljoen betalen om daar een license voor te krijgen. Maar wij hebben gewoon gezegd van, ja, voor heel veel in ieder geval. Maar wij hebben gewoon gezegd, ja, sorry, dat kan niet. Maar we hebben zo'n leuke, leuke, ja, contact met hun nu. Uh, uh, we, ja, we zeggen, we zijn een start-up. Dus we hebben echt een, een drie jaar deal. Uh, dat kan, is Ik kan natuurlijk niet precies zeggen hoe die in elkaar zit. Maar dat is wel heel erg fijn. Ja, ja. En nu gaan we samen. Jij ja, ja, ja, hoeft met niet de met de te begrijpen. Ja, nou, nee, nu, nu, nu gaan we pas uh, beginnen. Want ja, wij hadden gewoon een, een custom meet gemaakt. En, een heel klein businessmodelletje. 2000 dollar per stuk en 2000 stuks per jaar. Maar nu gaan we echt een stuk lager in prijs. Omdat zij willen gewoon, ja, dat we er veel meer is... kunnen verdrijden. Kunnen oh, wow. Dus we moeten nu gaan scalen. We moeten nu om, uh, maar ja, yeah, met een iMac's contract op zak... Uh, Misschien zien investeerders er best wel zitten. Dus, uh, ik, ik hoor ja. wel, je, bent wel helemaal, je zit helemaal in die tech ja, Je bent ja, al ja, ja. schelen. <laughs> <Nee, ik>, nou, <laughs> qua tech moet je niks aan me vragen. We hebben gelukkig hele goede mensen die dat doen. Maar het uh, ja, is natuurlijk bizar dat vanuit de corona... Doen had dacht van, nou, laat ik iets anders van doen. En inmiddels doe ik dat natuurlijk niet meer helemaal alleen. En ben ik gewoon founder en uh, managing partner, zoals dat heet. Maar we hebben nu wel een, een heel team. En ja, dat, dat, over de hele wereld zitten de, zitten, zitten de mensen aan te werken. Dus dat is wel heel gaaf. Nou, gaaf man. Hoe heet het bedrijf ook weer? Uh, Brex, dat heet een bedrijf. En die oortjes heet De Zoonman. Uh, Z-O-H-N-1. Ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, een be beetje reclame kan geen kwaad voor deze start-up. Hey, uh, uh, uh, uh, uh, uh, maar wanneer ga jij uh, Steve Wilder weer ontmoeten dan? Ja. Want, uh, als ik jou er zo over praat, dan hebben jullie echt inmiddels de, een Nou, band. Uh... Nou ja, ik heb echt, echt die nieuwe platen. Je gelooft die nieuwe platen hebben is niet echt? normaal goed. Ja? Ik heb echt, ik ben er achterover. Dan zei hij weer. En ik kwam weer de bassist van El Green binnenlopen. En toen zei hij. En, en, en dan, ja, dit nummer heb ik opgenomen met Alison Park. Op drum zit het al Sis van Bruno Mars. En oh, ik ja. zat alleen maar, ja, oh ja, ja, right, right. En toen zaten we <laughs> gewoon naast elkaar. <laughs> naast elkaar zaten we gewoon aan die hele grote tafel. Je kent die, die mengtafel wel. Ja ja, ja, ja, ja. En hij zei, ga jij maar in het midden zitten? Nou, en ja, en toen ja. Dus gewoon die hele plaat luisteren. En daarna zei hij, I want to take you guys out to dinner. En toen begonnen we nog allemaal van, ah, ja... Dus toch grafische telefoonnummer en zo? Ja, nou, dat is best Wonder? wel. <laughs> ja, heb, jij uh, je, heb jij je iPhone gewoon onder de W <laughs> Steve Bond staan. Ja, Steve Bond. Steve Bond, Steve Bond. Geweldig. Nou, Xander, leuk dat je even gesproken ja, hebt. Ik hoop dat je toch nog in, uh, in Las Vegas kan komen heen deze dagen. Nou, dat gaat nu niet meer lukken, want ik, vrijdag moet ik de plank op. Dus we doen het nu op afstand. Het persbericht is eruit, dus ik blijf vannacht wakker voor allemaal interviews. En dan, uh, ja, dan doen we dat niet vertaal. Nou, dat kan tegenwoordig heel goed. Heel veel succes met Brax, zoals het bedrijf heet. En, uh, le Leuk dat je even gesproken hebben, man. Ja, oké. Okay, we zin zin wel. Naar. Hoi, ik zal in de je in de ochtendshow van 538. Het is 4 voor 9. Tot de tot the same way but i can't tell with you sometimes so baby let's get on the same 1 voor 9, zometeen gaan wij in het laatste deel van dit radioprogramma. Natuurlijk de mop van Ari beluisteren. Die is overigens, hij heeft hem ingesproken. Want we dachten, het is een beetje lullig om Ari deze kant op te laten komen. Alleen maar voor, voor de mop. Dus hij heeft, op afstand heeft hij de mop voor ons deze kant op gestuurd. Dus die ga je straks horen. En we hebben een stem op de band die jou misschien wel 538 euro op gaat leveren. Vandaag spelen wij met deze stem. Met veel bombari worden gepresenteerd. Als jij denkt te weten om wie dat gaat, mag je straks.